Goedemiddag, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Een meisje van zeven is vanmorgen om het leven gekomen bij een busongeluk in Utrecht. Ze werd aangereden door een stadsbus. Ook een jongetje van vijf werd geraakt. Hij ligt gewond in het ziekenhuis. De plek van het ongeluk is afgezet, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht. Vanochtend is ook een traumahelikopter opgeroepen. Er was veel politie, die waren al bezig met het onderzoek. En er zaten natuurlijk ook mensen in die bus. En die zijn overgebracht naar een café vlak in de buurt van het ongeluk. En die zijn meteen door slachtofferhulp ook opgevangen. Hoe het ongeluk kon gebeuren weten we niet. De burgemeester van Utrecht zegt op Twitter dat ze de nabestaanden en hulpverleners steunt. Er wordt snel nog een verdachte opgepakt in de zaak over de moord op Peter R. de Vries, zegt het OM. De misdaadverslaggever werd twee jaar geleden neergeschoten in Amsterdam. Daarvoor zijn nu al acht mensen opgepakt. Heb je rekening van ING, dan kan je even geen geld overmaken of ontvangen. De bank heeft last van een storing. Pinnen of online betalen via Ideal kan wel gewoon. Maar waarschijnlijk moet je dus wel langer wachten tot je salaris is overgemaakt. En AZ wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar vriendjespolitiek bij de KNVB. Bestuur van de voetbalclub uit Alkmaar heeft een brief gestuurd... waarin ze zeggen dat Ajax, Feyenoord en PSV volgens hen worden voorgetrokken. Deze sportdeskundige vertelde daarover bij Vandaag Inside. Het is een directe aanval van AZ op, de, op het functioneren van de top van de KNVB. En het is eigenlijk als je de brief leest, denk je... hoe is het mogelijk dat zulke intelligente mensen binnen de KNVB hun club zo behandelen. Het gaat, het gaat over het voorrecht van de PSV Ajax Feyenoord ten opzichte van andere clubs. Als er geen onderzoek komt, gaat AZ naar de rechter, zeggen ze. Het weer een beetje van alles wat. Regen, maar ook opklaringen met best wat zon. Maar laten vandaag meer buien. Met ook kans op hagel en onweer. Het wordt 12 tot 16 graden. een verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB.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 Ja, ZFM lunch zegt hij. Nou, daar klopt helemaal niks van natuurlijk. Want je luistert naar een speciale uitzending van De The Boys Up Back in Town. Helemaal, ge, ja, helemaal gefocust op de... niet de... op Zandstroom, ja. Ik, mensen, uh, met, mensen met het hapje bij het brein. we ja. hebben nu een hele bijzondere uh, gast in onze studio. Uh, uh, uh, Jacqueline, nou, stel jij er eens voor. Nou, naast mij zit Loni. Loni is al enige tijd uh, clublid... En Loni heeft ook altijd een rondje, of meestal een rondje Mac mee. Hey, enige tijd zeg je hoe lang ongeveer? Mm, nou, hoe lang zou. Kom je al bij de club? Ja, tijd is altijd. Twee jaar, drie twee, jaar, twee, zo, twee, drie jaar. jaar dat, dat, dat, dat is, Zeker. Al, dat is al best een hele tijd. Dat is een hele ja. tijd. Ja, toen mijn man was overleden was er weinig meer aan, zo stil. Dus ik denk, ik ga naar die meiden toe. Ja, helemaal, helemaal gelijk. Ja, ja nou, en, en, uh, uh, uh, ik heb begrepen dat jij ook uh, uh, zelf prachtige gedichten kan, uh, kan maken. Nou, prachtig, uh, het rijmt. Ja. <laughs> nou, Loni is heel erg, erg van, de, van de taal en maakt ook allemaal um, uh, bestaande sprookjes op een rijm. Ja. Maar soms komt het. Uh, Helemaal los bij Loni. En dan ja. maakt ze zelf een prachtig gedicht. Nou Jacqueline, ik, ik geef de regie even aan jou. Dan kun ja. je samen met Leonie even. Uh... Loni. Loni. Oh Loni, sorry. Ja. Oh, ja. Apollonia Maria. Apollonia, Apollonia. Maria. Apollonia. Oh, is zij dat? Ja, ja, ja. Ja, ja. ja. ja en, en omdat Loni ook zo van de taal is. En zegt altijd de mooiste dingen. Loni is ook een beetje ambassadrice geworden van de, van de zandstroom gewoon om de boel te promoten. Dat ja, dat, dat, om. En waarom promoot je zo graag de zandstroom? Nou, omdat het nodig is. Omdat de mensen denken van... Uh, wat voor soort mensen zit er nou? Ze denken oh, allemaal <lacht> dat we zitten kwijlen. Omdat we dus een haperend brein hebben. Maar zo is het niet. Nee, zo is het niet. Nee, mooi niet. Nee. En, en Loni heeft ook een prachtig gedicht geschreven oh ja. over de zandstroom. Ja. Ik hoor de telefoon ergens tussendoor gaan. Dus, oh uh, jee. Oh jee. Dus Maloney heeft uh, zelf nou, ik, een, heel ik een heel mooi gedicht geschreven over de zandstroom. Waarin echt naar voren komt waarom de zandstroom zo speciaal is voor haar. Het dus is wel fijn als, voor, als voordat ze begint, ja. Voordat ja. je begint, hè? Voordat je begint, hè? Let op. Dat doen, we, dat doen we in Stijl. Ik heb het jou beloofd. Oh, We gaan het in pakken? stijl doen. Okay. Dus je mag hem voorlezen. Zo. Mag ik ja? beginnen? Nou, wacht maar. even. Oké, okay, ja, ik wil zo graag. <laughs> ja, kom maar. Nou, het heet dus Zandstroom. En het begint, tot ons geluk kan die naam niet meer stuk. <tie> voor contact met al die mensen, allemaal met dezelfde wensen... dat geeft verbondenheid. Begrip voor elkaar en ook jolijt. Geen onvertogen woord, gewoon gezellig, zoals het hoort. Koffie, eten, alles hoort daarbij. Men is niet zo heel erg anders dus dan jij. Veel is heel herkenbaar... Het is niet zo'n grote klus. We eindigen met een knuffel en een dikke kus. Voor elkaar kunnen we wat zorgen. We wensen jullie heel veel sterkte en tot morgen. Nou, alles. Mooi gedaan. Ja, ik heb er nog meer hoor, maar dat komt nog wel een keer. <laughs> ja. Loni, wat leuk. En hartelijk bedankt dat je dit uh, hier ook uh, helemaal live wilde voordragen. Natuurlijk, ja, ik ja. vind het zelf ook leuk. Ja, nou, het is ook heel leuk. En uh, nou, je straalt ook helemaal. Ja, en zo zien we het ja, graag. Het is gewoon natuurlijk. warm. Ja. ja, nee, maar zo zien we het graag. Dat de ja. mensen stralen, toch? Ja, en het is ook best een beetje spannend op de radio, toch? Nee hoor. Oh nee hoor. Zijn oh. Gelukkig. Ja, ik, heb beloofd, leuk, ik heb jou jongens. beloofd dat je het gedicht hebt voorgelezen. Ga ik speciaal voor jou een nummer draaien? Hartstikke goed. Ja? Komt ie.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 Met haar geschiedenis begon. Niet dat ze groot is, maar ze is niet meer klein. Ze flirt al met jongens die nog snotapen zijn. Ze zoekt haar balans tussen waarheid en schijn. En ze houdt van mij. Een kus en een knuffel en een gulle. Het mooiste moment, de kroon op mijn dag. Ga maar lekker slapen, pa, het wordt vast laat. Doe geen domme dingen, maar je weet hoe het gaat. Oh, ik vraag me wel eens af, waaraan ik zoveel verdien. Ze geeft een kus. En een knuffel en een lach die mijn liefde laat zien.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 ja Hans Vermeulen en uh, ja het geweldige nummer een kus en een knuffel ja butterfly kisses hè de butterfly kisses het origineel je van weet er ook een nare man dat jij er weer gewoon weet ja nee, ik, heb, ik, ik heb sowieso vlinders in mijn buik vanmiddag want ik vind het heel gezellig hier het is ik ook. Ja, ja super ik zou uh, maker worden. het is het is hier nog nooit zo druk geweest ja, de laatste keer met de inval van de radiocontroleerders weet je nog ja ja ja, ja, ja, ja oké okay, kijk ja, ja. luisteraars u kunt het niet zien ja misschien ook wel ja ja, ja. ik, jawel, heb, jawel, weer, jawel, ik jawel. heb een lekker broodje broodje kaas ga ik van geniet Oh, het, het woord aan Leontien Trijber. Ja. Zij is uh, ja, natuurlijk uh, als geen ander verbonden aan de club Zandstroom. Leontien. Hartstikke goed. Wat fijn dat ik er weer ben. En uh, het wordt inderdaad steeds drukker. Er zijn steeds meer clubleden gekomen. En ik heb naast mij zitten hele leuke Patricia. Die komt ook bij de club. En zij gaat vertellen hoe ze het vindt. Patricia, hoe vind je het bij de club? Wat is het nou, voor club? Het is, uh, de beste club van heel Nederland. En misschien wel van uh... Twente. Ook. 20 ja. rond, hè? Ja. En, en, en waarom, waarom vind je het zo fijn bij de club? Wat is dat nou, dan toch, dat leuke Het is net een soort thuiskomen. Ja. Het is... Uh, ja, je komt bij je familie thuis. Je komt bij je familie en, thuis? Ja. En het is zo geweldig. En kan je daar wat meer over zeggen? Zodat de luisteraars daar een beeld bij hebben. Want uh, dat klopt niet altijd het beeld... wat de meeste hebben, mensen hebben van deze club. Nee, en dat is juist heel vervelend. Dat ze denken, room mensen met een... Uh, met dementie, nou, daar, daar, daar wil ik uh, niet bij horen. Terwijl het eigenlijk mensen ja. zijn zoals jij en ik, toch? Ja. Dan zoals wij allemaal. Het is niet zoals je denkt. Dus zeggen kan altijd, kom kijken. Kom kijken. Kom er gewoon kijken, kom ja. even een bakje koffie halen. Ja. Ja. Ja. Dan kan je zien hoe het eraan toe ja. gaat. Want het is zang, dans, van alles. Het is een mix van van schilderen, alles? schilderen, schilderen. Uh, meer schilderen. Tuinieren, koken. Ja. We zijn met... Als jullie daar niet van schrikken, nee. dan ga ik straks ook zingen. Oh jeetje. En dan, nou, ben... dan mogen ze allemaal meezingen. Oh, ik ben heel ja. benieuwd. Zometeen, als Ronald gaat zingen. <laughs> Nee, maar het is super mooi wat Patricia vertelt. Patricia houdt zelf enorm van kleuren. Hoe noem je het ja. ook alweer wat je aan het doen bent? Zijn dat mandala's kleuren? Of? Ja, mandala's en andere mooie kleurplaten kleuren. Dus er zijn soms wel activiteiten. We hebben nooit een vast programma. Eigenlijk ontstaat er van alles bij ons. Maar je mag ook gewoon doen waar je zin in hebt. Dus sommige mensen willen de krant lezen. Sommige mensen gaan helpen met koken. En andere mensen gaan kleuren. Het is eigenlijk allemaal goed. Ja, toch? dat is het ook gewoon. Ja. Je kan gewoon uh, doen waar je zin in heeft. En, en, en wil, jij, wil jij nog een tip of zoiets geven aan de Zandvoortse luisteraars? Nou, ik zou zeggen van uh, kom. Kom gewoon kom een keer kijken, kijken bij de oh. Zandstroom. En dan, is, en dan is er best... Sorry, ik onderbrak je. Ja, nou het geeft niet. Oh. <laughs> <laughs> ik ben als enthousiast, hè? Want dan denk ja. ik als jij zegt kom maar kijken. Volgende week hebben we drie dagen kunst... Uh kunstdriedaagse. Uh, ja. En dan mag eigenlijk iedereen binnenkomen. Ja, niet heel zand voor tegelijk, maar van... Leontien, wat ik me ineens realiseer. Ja. Vertel even waar het is. Oh ja, heel <laughs> goed. Torbekkenstraat, Torbekkestraat 13. En we zitten tegenover het casino in de galerij. En de deur is altijd open. Het is geen gok, hè? Nee, het is geen gok. Het is echt waar. <laughs> okay. En die kunstdriedaagse is volgende week... woensdag, donderdag, vrijdag... van half elf tot vier... En daar hangt er kunst, wat de clubleden zelf gemaakt hebben... prachtig, heet Warmnest. Nog één keer het adres. Torbekkenstraat 13. Heel goed. En zal ik dan als afsluiting van dit stukje... een klein poëzie dingetje voorlezen... wat ook gemaakt is door een van de clubleden... onze Mia, uit het dorp, woonde in de Tolweg... heeft acht jaar bij de club gezeten. Is helaas nu overleden, mm -hmm. maar mensen blijven altijd in ons hart. Zal ik dat doen? Zeker. En het slaat ook op waar wij het over gehad hebben. Kleurrijk feestje... Ik zou het leuk vinden om jou te ontmoeten. En dat je ook een warm gevoel krijgt. We maken elkaar blij. Er is muziek in vriendschap. Ik neem aan dat je komt. Ook jij hoort daarbij. Het is het nummer pa van Toon Hermans. Ik zing je, ik refrein je Ik sherry en ik wijn je Ik cello en ik vleugel je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 Iets mogen vragen Het gaat veel verder dan een zoen Zou ik jou wat mogen vragen Zou je voor mij wat willen doen Lente me Zomer me En winter me, want ik heb je onophoudelijk lief. Zij zijn mij weer een het welbekende van de toon natuurlijk. Alweer een hele stralende dame aangeschoven dus hier aan de tafel in de studio. En dan heb ik het over Ellen. Ja, zeker. Ellen, wat gezellig dat je er bent. Ja, vind je, ik ook. Ik vind het bijzonder om het mee te mogen maken. Het zonnetje straalt buiten, maar jij straalt binnen. Nou, dat is hartstikke <lacht> mooi. Dat kunnen we goed gebruiken. Dat zei mijn vader altijd. Het zonnetje kom binnen. <lacht> Kijk. Dat zei hij altijd. <lacht> ja. Ja. Ja, nou, ja. Dat heet, had hij helemaal gelijk in. Ja, supermooi, superfijn dat Ellen er ook is. En achter mij zijn nu nog meer Zandstroom, clubleden. We zitten met z'n allen in de studio. Het is echt een event, een meemaking bijzonder. Dat hebben we natuurlijk nog nooit met elkaar meegemaakt. Heel fijn dat dat kan bij ZFM. Dat jullie daar tijd voor inruimen. En dat we met elkaar zo'n mooi programma mogen maken. En dat doen we natuurlijk, want we hebben een beetje een missie. Want er is namelijk zoveel, um, hoe zeggen we dat Missies uit? Er zijn zoveel misverstanden, er zijn zoveel er is zoveel schaamte, er is zoveel schuldgevoel... er zijn zoveel taboes. En dat gaat eigenlijk allemaal over mensen met een haperend brein... ofwel dementie. En die ziekte kan iedereen krijgen. Sterker nog, één op de vijf gaat er vroeg of laat mee te maken krijgen. Dus het is iets wat ons allemaal aangaat. En Ellen die trok mij van de week aan het jasje. En die zei, zou jij straks op de radio het een en ander willen vertellen? Ik zei, nou, dat wil ik absoluut. Maar ik zou het eigenlijk veel fijner vinden als jij daar zelf bij bent... en dat jij kunt vertellen wat je dan zo al hoort over zo'n misverstand. Zou je daar iets over willen zeggen, Ellen? Zeker, zeker, zeker. Um, een tijdje geleden toen uh, ontmoette ik iemand, een uh, vroegere buurman van mij. Ik had hem al lange tijd niet meer uh, gesproken. En we raakten aan de praat. En hij vertelde hoe het met hem ging. Maar hij vertelde ook hoe het met zijn vrouw ging. En toen ik dus hoorde dat het niet zo goed met haar ging... en dat ze vrij alleen was, toch wel, uh, zei ik... Hé, hey, de zandstroom. Zou dat niks voor jou zijn, voor jouw vrouw zijn? Waarop hij antwoordde... Maar ze is heel goed bij de tijd, hoor. Ik zei, nou, dat vind ik hartstikke fijn voor haar natuurlijk. Maar uh, bij de zandstroom ben je ook niet alleen. En toen zei, uh, toen zei hij... Maar de, ja, maar de zandstroom... Daar zit alleen maar een, een steltje gekken. Ik zeg, ja man, hoe kom je daar nou bij... Ja, toch? Zei hij. zeggen ze in het dorp. En toen fietste hij weg op zijn fietsje. Ik kon niet eens meer wat zeggen. Maar het was een aardige vent. Daar ging het niet om. Dus ik zat daar toch een beetje mee. Want als ik die lieve mensen uh, om me heen zie... dan... Nou, er is er niet één gestoord bij, hoor. Dus uh, ik zeg tegen, tegen Leontien... zou je dat dus niet naar voren willen brengen? Want... Uh, dat heerst een beetje in het dorp, denk ik. Ik, nou, voel ik vind dat. Het, vind het beschamend, hoor, als dat gebeurt. Dat de mensen in Zandvoort uh, zo over jullie praten. Heeft u dat niet ja. gehoord? Dat, dat, ik, heb het, nou, ik hoor het nou van u, maar ik vind het, dat vind ik beschamend. Dat mag niet luisteren, er is het zitten geen gekken. Er zijn allemaal ge gewoon gezonde mensen ja. van lijf leden. Ze hebben een klein Nou, De ene heeft uh, artrose, de ander heeft het in zijn rug. En weer een ander heeft weer wat anders. Ja. Hun hebben gewoon een haperend brein... Ja. En, maar het zijn gewoon ja. schatten van mensen. En ze zijn zeker niet gek. Het is dus helemaal waar. Zeker. Heel maar, goed. Nou ja, laat, maar, later, maar later kwam ik bij, de, bij iemand anders. En ik vertelde dit verhaal. En toen zegt ze. Nou dat heb ik ook altijd gedacht. Ja. Het, en toen zei ik dus. Van, ze zegt. Ja nou heb ik een moeder. En die is al oud. Over de ik geloof 92. Maar die wil dat niet. Nou, maar ze is wel alleen. En dan denk ik. Ja. Wat let je. En, en nog één ding mag ik misschien zeggen. Uh, zandvoorters, die ze gaan er altijd prat op... dat ze eerst de, bo de kat uit de boom kijken. He, want ik zeg wel eens dat ze kijken, zo stuur soms. Wel nee, ze kijken de kat uit de boom, werd er dan gezegd. Dan denk ik, laten ze alle zandvoorters niet oordelen. Maar kijk, kom hier bij Leontien. Kijk hoe het daar gaat met dat team. Fantastisch. Je, je wordt er alleen maar blij van. Ja. Ja, als ze de kat uit de boom willen kijken, gaan ze maar naar de Partij voor de Dieren, toch? <laughs> dat is ook mooi trouwens. De partij. Maar het is super mooi, super belangrijk wat Ellen aangeeft. En uh, dat is niet alleen een zandvoort. Hè. Dat is eigenlijk overal. Dat, dat mensen gewoon niet zo goed weten, ja, wat, wat, wat moet je er nou mee als je gaat vergeten. Maar dat is natuurlijk onderdeel van ons verhaal. Van het hele leven is één grote verandering. En je zou dementie, of je zou een een brein kunnen zien als een nieuwe levenssituatie. Het is, en als je dan naar zo'n club gaat... is dat allesbehalve het einde van de wereld. Nee, Sterker nog, je komt in een nieuwe dynamische fase in je leven. Je gaat weer eigenlijk allerlei dingen meemaken. Misschien wel ondergelijkgestemde. Um, ja, dus er, zijn, dat, er, is er, wel, er is echt wel een verkeerd beeld over, over dementie. En wij horen ook veel van mensen in het dorp... nee, mijn man wil niet, mijn vrouw wil niet. En dat snappen we ook heel goed... Uh, en dan is eigenlijk het antwoord is ga niet overleggen. Ga niet, kom zelf als familie, we hebben de hoogleraar daarnet dat horen vertellen. Kom zelf als familie eens kijken, kom eens voelen. Lekker nieuwe nieuwsgierigheid, loop eens rond bij ons en kijk dan eens hoe dat voelt en hoe dat eruit ziet. En dan kunnen we misschien praten om te kijken of je haperende partner of moeder of vader ook clublid kan worden. We hebben geen patiënten, we hebben geen cliënten, we hebben clubleden en iedereen is welkom. En um, ja, dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen. Maar ik moet, mag ik misschien nog even. Ja, zeggen? zeker, je mag alles. Uh, toen ik hier kwam op aanraden van iemand die. Dat was, uh, uh, hoe zeg je dat? Het hoofd van de seniorenafdeling in het ziekenhuis. Ja. Die raadde mij dat aan. Ja. Uh, toen ik daar pas was, dacht ik ook: wat moet ik hier? Al die mensen, en er nog zingen ook. Nou, ik zing niet mee. Nooit van mijn leven. Ik doe dat niet, dus ik zat daar heel stijfjes. Zo stel ik het me voor, ik weet niet. Maar... Ella is nooit stijf geweest voor mensen. Ella is een hele leuke vrouw, maar ga verder. Elle. Maar echt stijfjes te wezen. Maar later, nou, ik weet nog wel. Als ik naar, uh, hoe heet die, uh, Klaas Koper keek. Nou, die zong de sterren van de hemel. En keek ik naar hem. Nou, dan werd ik helemaal blij. En zo ja. ben ik ook gaan zingen. Ja. Ik ga straks ook zingen. Ja, maar maar als, dat... je, als jullie het kunnen verdragen tenminste. Ja. Ja. Maar dat, is, dat, dat vind ik heel mooi. Ook om te horen van. Uh, hoe we elkaar allemaal inspireren bij Zandstroom. Ik bedoel, Ellen heeft er maar helemaal voorbeeld van. Ik zong nooit. Maar toen ik Klaas Koper hoorde. Ging ik ook zingen. Nou, zo hebben we veel meer mensen die gaan zingen. En dan zeggen we ook. Elk mens heeft een stemgeluid. En er zijn ook mensen die hebben nog nooit geschilderd Maar omdat die sfeer zo fijn is, gaan ze ook ineens schilderen. Dus ze ontdekken ook weer nieuwe talenten. En dat kan ook op je 60ste, 70ste, 80ste. Oudste clublid wat wij ooit hebben gehad was Trus. Die was 100. 100 was het? ja. jaar. Ja. Ja. Maar uh, ik kan wel even een zanglesje inzetten. Dat is geen enkel probleem. Als, vast even, als, als aanloop naar jouw uh, zang. Ja, ja, ja. Na, na, na ons, naar, naar ons. Onze... Iedereen, iedereen hier kan dan eventjes... Dus even het wordt niet mijn optreden, het wordt ons optreden. Okay, dus we gaan okay. met ja, ik heb, ik heb een heel koor meegenomen. En halen we dan nu Ronald er al bij? Gaan we um, dat doen? Nee, we gaan eerst, eerst even onze stemmen stemmen. Oké, okay, helemaal goed. Elke zondag werkt iemand mee.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 meer en meer, ontdek ik, ik daar weer zulke fijne dingen telkens weer Vind ik dat Bach bijvoorbeeld zo kan zwingen keer op keer Kreeg ik zo'n zin om daarbij mee te zingen Ook al is er helemaal geen tekst mee Ik ben hier al zo niet vertrouwd het wordt er zondags bij. Al laten met de pietels zeker niet koud. Toch is muziek als dit gewoon het einde voor mij. Ja, ja, ja, ja. ja. Hoor je mezelf nog? Ik hoor mezelf niet meer. Nee, ik hoor jou wel, Wim. Hoor, hoor je mij wel? Ja, ja, ja. ja. Hoor jij de muziek? Ik hoor ook muziek. Ja, ja. Oké. Okay. Ja, luisteraars, we gaan een poging ondernemen om met z'n allen te zingen. Ik heb een bos rozen gehaald vanmorgen. 24 rode rozen heb ik gehaald. Speciaal voor deze uitzending. De bos staat in de keuken, in het water. En dan bederven we de rozen. Dat moeten we natuurlijk niet hebben. Maar ik ga u eerst even voorstellen aan onze muzikanten van vanmiddag. Ronald, naar. En hij speelt helemaal niet naar. Hij speelt fantastisch. Ronald, en jij gaat mij begeleiden. en dan zijn wij... Geef hem eens een applaus, mensen. Hartstikke ja, ja. Nou, het refrein uit volle borst meezingen. Oké, okay, Ronald. Veertien appelbomen in de zomerzon. Zeven dikke tranen op een bruidsjapon. Vijftien zomersproetjes op een wang.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 Zestien stille notitjes op oude jaar. Twee aanstaande moeders en een ooievaak. 1400 doppers in een blik. Negen hiks van iemand met de hik. Heb ik? <laughs> en zeven babyfoto's op een schaal. En 24 rozen, 24 rozen, 24 rozen voor jou. La la la la la la la. En 24 rozen, 24 rozen. 24 rozen voor jou. Applaus voor jezelf. Oh. Ja, en natuurlijk voor onze gitarist Ronald. Ja. Zullen we er nog één doen eigenlijk? Vind je het leuk? Kun je het dorp ook spelen? Ik kan het ja. dorp spelen. Zullen we naar het dorp gaan mensen? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ronald oh, oh. kan dat ook heel mooi zien. Ja. Ja, het bijzondere is dat ik nog nooit heb gespeeld waar ik de hik heb. Hij heeft het nog nooit gespeeld, maar, nou is foutloos. Ik heb een lied gezongen dat over de hik gaat, terwijl ik de hik heb. Ja. En zo gebeuren dat op de zandstroom vaak. Van die bijzondere ja. dingen dat je denkt van, hè, is, is dat georganiseerd? Ronald Naar heeft het, uh, is in zijn schik, ondanks zijn aandoening, een tijdelijke hik. Jij ja, zingt, hè? Ja. Thuis heb ik nog een kaart waarop een kerk een karbet paakt. Een slagerij J van der Ven. Een kroeg, een jufvrouw op de fiets. Ja, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets. Maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog goed wat. De boerenkinderen in de klas. Een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomp ervoor. Een zandweg tussen door.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 Dan dat het nooit voorbij zou gaan. Nou, dat is weer die dorpsjeugd, hè. De dorpsjeugd klikt wat bij elkaar. Met minirok en bietelhaar. En joelt wat mee met muziek. Ach, ik weet wel, het is hun goede recht. Een nieuwe tijd, net wat u zegt. Maar het maakt maar wat melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend. Ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag uw moeder stoutjes springen. Dat dorp van toen, ach, het is voorbij. Het is dus alles wat verbleef voor, voor mij. Een aanzicht en herinneringen. Uit volle borst, daar komt hij. Toen ik langs het tuinpad van mijn vader, de hoge bomen nog zag staan. Ik was een kind, hoe kon ik weten? Het emotioneert me ja, ja, ja. Het emotioneert me ja, ja. echt. Dat is ja, ja. fantastisch. Super mooi gedaan, heren. Gezongen en gefloten in de straat had de slagersjongen nog een operaal, de metselaar kon zingend op de steiger staan, de melkboer lengde fluitend zijn melk een beetje aan. Hilvers'n drie, bestond nog weer, maar iedereen had zijn eigen stem. Stijger klomt een Van Paljas of Jeruzalem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 Stijgere Klonken leer van al of Jeruzalem. is warm. Ja, het is hier warm. Ja, het ja, is hier warm. Sorry. Ja, nee, dat maakt helemaal niet uit hoor. Ik bedoel, uh, ja. Nou, Waarom zie je mooi... dan ook zo'n dikke muts op? <laughs> ja, het is vreselijk hè. Vreselijk. <laughs> ja, Hé ja. hey, Wim, weer ja. zo'n zo mooi nummer wat je voor ons draaide. Herman van Veen is ja. natuurlijk ook een, een prachtkerel. En uh, ja, een hele innemende, warme stem. Dankjewel. Uh, en, oh, Herman van Veen, sorry. <laughs> sorry. <laughs> en wie heb ik aan tafel? Stel jullie zelf eens even voor. Nou, Jacqueline natuurlijk, die kennen we al. Maar eh... Uh, ik ben Ingrid Keur en uh, mijn moeder die zit nu uh, vier dagen bij de Zandstroom. Vier dagen? Ja, ze is begonnen met twee en uiteindelijk zijn het er nu vier. Dus niet meer weg te rammen daar. Nee. Nee, nee. <laughs> nee, bij Ingrid kan je vertellen hoe lang je moeder eigenlijk al bij de Zandstroom komt. Toevallig heb ik net even teruggekeken in de app. In 2020 ben ik begonnen met appen met Leontien. En toen uh, ben ik als eerste wezen kijken. Daarna mijn vader en uh, mijn broer. En toen hebben we besloten om mijn moeder daar naartoe te brengen. Ja. Hoe was de situatie voor jullie dat mantelzorgen... toen het nog niet bestond met de zeg maar daarvoor? Uh, toen was dat nog niet zo heftig zoals nu. Maar nu hebben we er gewoon heel veel profijt van. Vooral mijn vader. Je bent er op maar ruim op tijd geweest. Ja, dus zeker. Ja, ja, ja, absoluut. En hoe is dat contact ontstaan? Hoe, hoe is dat gegaan? Zeg maar? uh, door een case manager. Die gaf aan dat het uh, ja. een optie was. En toen dachten we... nou. Even voor de luisteraars, een hoop mensen die dus mantelzorgen... die kunnen gebruik maken van een case manager. Ja. Dat is iemand die gewoon allerlei tips en, en, en natuurlijk enorm veel ervaring heeft opgebouwd. Ja. En tips kan geven van hoe je er mee om moet gaan met mantelzorgen. Ja, ja, Heb je ja en goed die komt ineens in he? de zes, a, zes tot acht ja. weken komt hij thuis. Ja. En dan gaat ze ook kijken hoe, uh, ja, in ja. welke fase dan uh, diegene zit. Ja. En wat de mogelijkheden dan nog zijn voor eventueel nog extra zorgen. Ja. Nou ja, Jacqueline, die weet er nog meer over jou. Dus ik laat jullie ja. even, lekker, lekker, even maar, lekker keuvelen met elkaar. Ja, daarom. En Ingrid, je vertelde, je had de tip gekregen van de case manager. Ja. Um, wat was je eerste gedachte eigenlijk? Dat je hoorde van, nou, er is een club. Um, Leuk, moeten we gaan kijken. Ja, dus wel interessant. meteen al, Interessant. Ja, het was heel enthousiast. Ja, wel fijn. Ja. En kan je ook vertellen van, van wat wij aan ondersteuning voor jullie uh, bieden? Wat wij voor jullie betekenen. Zeker. We zijn er natuurlijk niet alleen voor de clubleden... maar ook voor de familieleden. Ja, mijn vader heeft er heel veel profijt van. Want hij heeft dus vier dagen... van half tien tot half vier heeft hij zijn eigen tijd. En hoeft hij dus niet te zorgen voor anderen... maar alleen voor zichzelf... En wij daardoor, eigenlijk ook, weten we dat mijn vader zijn eigen dingetje kan doen. En dat is heel belangrijk in zo'n situatie waar wij nu in zitten. Jullie wonen allemaal bij elkaar in de buurt, dus allemaal in Binnen een straal van een kilometer. Oh, kijk, dus kan je allemaal wandelend af. Allemaal wandelend af, dat mooi. Ja, We doen ook alles met z'n allen. Ja, en als nou jullie even de handen vrij hebben, gaan jullie dan gezamenlijk leuke dingen doen met de familie? Zeker, ik ben laatst met mijn vader naar Leiden geweest. Naar de, terwijl mijn moeder... Uh, naar het mooie museum daar? Ja, zo. naar de... Ho, ho, hoe heet die hortus. plant ook alweer? Spartanius, ja, weet ook, ik het. Oh, de Hortus. De hortus. Ja, dat. <laughs> mijn vader is echt een plantenliefhebber. Ja. Dus daar ben ik een dag uh, met hem uit geweest. En ja. Dat is hartstikke leuk. En dan glimt hij helemaal van oor tot oor. Ja. Heeft hij uh, ook een volkstuintje uh, gehad of zo? Nee, je hebt huh? een uh, achtertuin als volkstuin. Oh, kijk. <laughs> ja, dat is... <laughs> Dat is ook niet iedereen gegeven, natuurlijk, een achtertuin. Nee, ja. Als je op een flat woont of zo, dan ja. drie hoog. Ja, precies. En, en laat ik vooral ook mijn broer niet vergeten, want die doet ook heel veel. Oh, Oké, okay. nou ja, goed. Maar dat, dat neemt hij je vast niet kwalijk. Nee, want... maar goed, dat wordt er wel bij. Ja, precies. Ja, we precies. doen het met z'n drietjes en uh, we zorgen ja. goed voor mijn moeder. Ja, uh, in Libba, uh, voor de familieleden organiseren we ook allerlei uh, dingen. Zoals um, zandstroom open, um, improvisatietraining voor familieleden. Uh, jij bent er altijd heel actief in. Ja. Uh, ik vind het ook heel interessant om te weten... Ja, wat er nou gebeurt met dat brein. En wat kunnen we veranderen? Wat kunnen wij verbeteren? Uh, ja. Om het makkelijker te maken. En, ja. en kan je, kijk, ik weet wel wat het is. Maar kan jij uh, misschien vertellen wat Zandstroom Open eigenlijk is? Want dat organiseren we uh, iedere laatste woensdag van de maand. Van de 11 tot 2 uur. Uh, 9 van de 10 keer ben je daarbij aanwezig. Maar wat doet dat voor jou? Uh, ja, het is uh, herkenbaar. En dat je er niet alleen voor staat. Dat er meerdere zijn in deze situatie. Ja. Dat is wel heel belangrijk. En Je hebt ook deelgenomen aan de improvisatietraining. Ja. Kun je daar iets meer over vertellen? Uh, ja, ja jullie, zoals jullie het heel mooi zeggen. Je wordt een acteur. Je gaat dingen anders benaderen naar, uh, naar, naar je ouder. En dat is wel heel mooi om te zien ook hoe je dat dan uh, oppakt. Ja. Vind je dat moeilijk om te doen? Want... Het, ja, de omgang uh, met je moeder uh, gaat anders worden. Je gaat op een andere manier... zou je met je moeder moeten omgaan... om het samen ook nog zo leuk en uh, goed mogelijk te houden. Vind je dat moeilijk? Um, nou, in het begin wel, maar het wordt wel steeds makkelijker. Ondanks ja. ook doordat je die cursussen gevolgd hebt. Ja, dus het brengt er wel heel veel. Ja, zeker. Ja, absoluut. Ja. En, en um, kan je misschien ook vertellen... wat um, heeft het jouw moeder gedaan sinds ze bij de club is... Wat doet het jouw moeder? Uh, ze is blij, ze is vrolijk, ze gaat altijd met veel plezier heen. Soms zegt ze, nou, ik heb vandaag niet zoveel zin, hoor. Maar als ze er dan eenmaal is, dan is het helemaal top. Ja. En ze komt altijd blij terug. Ik heb hier zo'n leuke dag gehad, zegt ze dan. Ja. Echt heel leuk. Dat is mooi. Ja. ja, wij zijn ook helemaal gek met haar. <laughs> wij ook We ook alle uit. clubleden. En, en inderdaad, soms komt ze wel wat moe binnen. Maar zodra ze de club ziet... En ja. ze is binnen, dan lijkt dat al, allemaal weer vergeten. Ja. En dan vooral de man, hè? Ja, ze, van, ja ze is gek <laughs> op uh, onze mannelijke collega's. Ja. Ze, even, gelet zin zin tij, even gelet op de tijd oh. en ter afronding. Want uh, ja, er zijn nog veel meer, uh, meer leuke gesprekken. Mm -hmm. Improvisaties en nou, uh, mijn lijstje is nog lang. Ja. Dus, dus uh, rond het eventjes af samen. En dan, en dan gaan we naar de volgende. Dan gaan we eerst naar muziek, denk ik. Hè? Zullen we dat ja, doen? Ja, ah, ja nou, natuurlijk. Uh, oh, Oké. Okay. Nou ja, afronden. Jezus, jeetje, jeetje, jeetje. ik ben ja, ook gaat niet zeggen. zo om uh, dat te gaan. Nou, ik, het, maar ik ben super ja. blij dat mijn moeder daar heel gelukkig is. Ja. Waardoor mijn vader ook uh, ja. meer vrijheid heeft. Ja. ja, En wij vinden het super belangrijk om, om met, ook met de familie samen te werken. Ja. Uh, we doen het samen. En ja, dat is absoluut. heel belangrijk. En dan krijgen we, ja, bouwen we ook een band met elkaar op. En, uh, dan komt alleen maar onze clubleden te goede. Ja, nou en voor alle antwoorden een goed weekend, hè, toch? Ja, heel erg. <laughs> nou, we hebben in ieder geval de stemmetjes al weer warm... heb ik begrepen door het uh, gezang van jou. Ik ben jou. een beetje mijn stem kwijt nu. Ja, een beetje. Ik help je wel zoeken. Kom goed.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 Touching hands Reaching out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 Touching warm Reaching out Ze belden net op, Caroline van de Plas, Caroline ja. oh, van de Plas. Ze belden net op. Zitten dit dummer heb ik nog niet gehoord van de week. Nee, nee, nee, nee, dat snap ik best wel. Ze zeggen: maar dit is mijn lijfliedje. Ja, nou, had ja, je ja. ja. Haatje met je. Maar je maar geluk. V, BBB moet je veranderen in BVZ. Uh, de beste club oh, van Zandvoort. Dat zijn wij. Nee, dat zijn wij met z'n allen hier. Ja, met z'n allen natuurlijk. Met ja, allen. Ja. Ja. Is, hey, jongen, ja. geef, geef Wim eens een applaus voor zijn muziek, hè? Juuh! Hele mooie muziek. Heel toepasselijk, die muziek de iedere keer. Dank je, dank je. Ja. Dank je, dank je. Nou, wat superfijn, hè. Charles, dat we nog even door kunnen. Dat we nog even tijd hebben met elkaar. Ja, ik laat het nou weer hier jou. Ja, we vinden het allemaal heel leuk, jongens, om ja. met elkaar radio te maken. En naast mij is een hele leuke meneer uh, aangeschoven. <laughs> en hij heet Arthur. Mag ik wat over jou vertellen, Arthur? Ja, doe maar. En Arthur zit sinds kort bij de club. En van huis uit is Arthur politicoloog, uh, opbouwwerker, stadsvernieuwer. Wat heb je ook alweer nog meer gedaan, Arthur? Nou... Laten we het daar even bij laten. Oké, okay, we laten het daar even laten. Ik heb Arthur uitgenodigd. Dat heeft een beetje te maken met het kunstproject. Waar we het net al over gehad hebben. Volgende week, de driedaagse. En uh, ik lees even iets voor. Ons kunstproject heet Warm Nest. En ik zal even iets, daar iets over voorlezen. Als we ons veilig voelen. als in een warm nest. Als je kan zeggen en doen wat je denkt en voelt. Kunnen we elkaar, clublid, mantelzorger, professional... vanuit ieders perspectief en talenten onze verhalen vertellen? Samen creëren we geluksmomenten van blijheid en ontroering. Maken elkaar beter en als één familie maken we het verschil... door samen de seizoenen, het leven en de dood te vieren. Nou, dat is even in een, een notendop uh, uh, iets over het kunstproject. En op een gegeven moment zijn we gaan fotograferen, Arthur, op het strand prachtige foto's gemaakt. En na die sessie zijn we bij elkaar woorden gaan ophalen. Uh, mensen hebben iets gezegd over de fotografische werken... die ze zelf gemaakt hadden en die voor zich lagen. En er, we hadden op dat moment hadden we ook tien Canadezen in huid, huis. Die kwamen bij ons kijken, de kunst afkijken. Dus in Canada willen ze ook wel zo'n club. En onze, Caroline, Car uh, onze collega Caroline uh, kunstenaar... die heeft daar een gedicht van gemaakt. En Arthur gaat dat voor ons voordragen... Arthur, ga je gang. Ik doe mijn best. Het gedicht heet A Newborn Day. I'm born in Apeldoorn. I'm living in the moment. I'm loving in the moment. Ik loop over het strand. Dat is een lang geleden. Van natte voeten, van wilde schelpen. Van hart en ziel, van oud naar nieuw. Bij de branding denk ik aan verre landen in grote oceanen aan de overkant. Op de wind kan ik vliegen, langs de wolken. Ik word de strepen in de lucht. Met my lovely, lovely dog zakken in het zand. Koffiekraam op het strand. Ik zag er iemand voor het eerst lachen. We zitten nu tussen vandaag en volgende week. Ik kijk uit mijn ogen. Ik voel samenhang ontstaan van het leven... You're looking after me, sweetheart. Ik dans de liefde. Ik speel niets is al iets. Opnieuw geboren worden op een dag aan zee. Hoe bestaat het? Yellow is the color of my true love's hair. Ik kom terug. Oh, mooi, prachtig. En luisteraars, jullie zien het niet... maar Arthur heeft vandaag gele schoenen aan... En een gele vloes. Hoe toepasselijk. Yellow is the color of, yeah, nee. ja, yeah, yeah. yeah. yeah. of my true love hair, hair. In, in the morning. When I rise. Heel bekend. Van wie stelt het ook weer, Wim? Yellow is the color of my true love hair in the morning when I rise. In the morning when I rise. That's the time. That's the time I love the best. Dat yeah. nummer is, uh, is origineel is van een uh, heel beroemd Amerikaans duo, Charles en Arthur. Super mooi. En lieve hey. mensen, dit is wat we nu doen, is improviseren. Dus het is niet zo moeilijk. Alles. En, de, en de naam van de uitzending is Vandaag begint je leven als acteur. Improviseren is heel belangrijk in het leven. Dank je wel, Arthur. Oké. Okay. Kijk de zon staat aan de hemel Dit is het einde van de nacht Ik was verdwaald in het donker Vond mijn weg terug op de toest Vroeger was ik rijk aan woorden Ik ben verstild, ik ben veranderd Maar mijn stem, mijn stem bleef branden Dit is het vuur, jij mag je warmen De taal van mijn hart Hoor de taal van mijn hart Ook al klink ik soms gebroken Gebroken en verward Dit is de taal van mijn hart Ik geef mij een spielbeeld ik klei aan scherven grond, Het mijzelf leren kennen, als helden en als een hond. Maar daar is nu zo mijn oor van al mijn woede en geweld, want ik ken ook mijn donkerkant. Ik heb vrede met mijzelf, want ik zond die taal van mijn hart. Taal van mijn hart. En al klink ik soms gebroken, gebroken en verward. Dit is die taal van mijn hart. Ik ben te neem of te laat. Je mag van mij houden. Je, Je mag, mag mij ook haat. Dus ik is, is wat ik, ik is. Ik dit is mijn wereld, dit is, is mijn stem. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. En al klink die ik soms gebroken, gebroken en verward. Dit is die taal. We hebben nog maar eventjes en, uh, ja, aan tafel uh, aangeschoven Juliette jo Joosten. Ja. Uh, ja, we zitten wel krap in de tijd. We hadden er we eigenlijk wel door kunnen gaan tot vanmiddag vijf uur. Of zo, zeker, hè? zeker. Ja. Als wij uh, niks doen en ik doe niks, dan uh, vergeten we het kanaal gewoon even. kunnen we gewoon doorgaan. Ja. Maar Juliette, jij bent ook verbonden aan de Zandstroom, aan de club. Ja. En, uh, nou, jij straalt ook helemaal, dus ja. je past er prima bij. <laughs> yes, hey, uh, ik Leuk, laat hè? Je, ik, ja, ik laat, ik laat jullie even woord. Dat is een van de kenmerken van Zandstroom. Er zijn alleen maar stralende mensen. Ja. Nee hoor, dat is niet helemaal. Dat is een grapje. We stralen natuurlijk nooit de hele dag. Dat kan niet 24 uur per dag. Maar in mijn zoektocht naar goede mensen. Want dat is echt, wel een, goeie, dat is echt een zoektocht. We hebben echt gedacht op een gegeven moment. Oké, okay, met welk type mensen willen wij nou samenwerken? Met welke mensen kan je vernieuwen? Met welke mensen kan je veranderen? Want wij zien Zandstroom echt als een vernieuwende beweging. En daar moet nog veel meer mee gebeuren. En veel meer in het land. En daar heb je mensen voor nodig die niet remmen. Die niet zeggen, oh, dat ken ik al... of dat hoef je mij niet uit te leggen... of dat doen we al honderd jaar zo. Nou, een aantal jaar geleden... het is denk ik al meer dan zes jaar geleden... in mijn zoektocht naar goede mensen... vroeg ik ooit mijn eigen directeur Inge Veenstra... directeur van Zorgbalans, Wijkzorg... Goh, Inge, weet jij nou nog niet een leuk iemand... die bij onze club past? Nou, zei ze, ik weet wel iemand. Ik weet niet of ze goed is, maar ze is wel fris... Nou, hier zitten naast me, dames en heren, Juliette Joost. Wij mogen gelukkig Jules zeggen. Juliette is ook ja. heel mooi. Jules. En misschien, Jules, is het leuk om even te vertellen... wat er toen met je gebeurde, hoe het gegaan is. Ja. Nou, zes jaar geleden kwam ik uh, bij Zandstroom terecht. Nou ja, via dus uh, de directeur, om zo maar even te zeggen. Um, en ik moet zeggen, ik kwam hier binnen met uh, de term van... Uh, je gaat als activiteitenbegeleider aan de slag. Nou, als ik ergens een beetje een, een naar gevoel bij heb, is activiteitenbegeleiding. Ik, uh, ik had daar niet een heel fijn gevoel bij. Dus um, uiteindelijk uh, had ik Leontien gesproken aan de telefoon. En uh, nou ja, dacht ik van oké, okay, volgens mij dit is dit iets heel anders. Lijkt, dus ik ga toch een keer langs. Dus ik ben bij Zandstroom terechtgekomen en ik, uh, ik dacht gelijk, van, nou, dit voelt heel anders. Of ik had gewoon toch een bepaald idee erbij, maar het voelde voor mij uh, heel anders. Ik, ik had zoiets van, nou, het voelt heel warm en uh, ja, ik vond de benadering heel bijzonder. Ik vond eigenlijk alles gewoon heel anders dan ik had gedacht. Dan kan je daar iets over zeggen, Jules? Wat was er nou zo bijzonder aan die benadering? Of wat is er zo bijzonder aan die benadering? Nou, ik denk het speelse. En ik vond gewoon, je werd, je werd niet zo in zo'n hokje geduwd van. jij bent de zorger voor de mensen. En het, is, het was gewoon, je, je bent één met de mensen. Dat vond ik een groot verschil. En dat voelde ik heel duidelijk. Um, en dat was voor mij een reden dat ik eigenlijk uiteindelijk een beetje erin ben gerold. Want ik ben al één dag daar begonnen. Uh, op,